Dit is Radio 1. <zoran> NCRV. Casa Luna. Helco Span. span, span, span, span, span, span. Het NOS-nieuws houdt u van ons te goed, u hoort het. Ik zit nog even een chipje te eten, want ik dacht... Het nieuws komt en ik begin om twee minuten overheen. Maar ik begin dus wat eerder. En ik vind het fijn dat u nog steeds bij ons bent in ons uh, huis van de maan. Ik neem even een slokje, als u het goed vindt. Ik praat zo lastig hè, met volle mond. Zo. Nou, Goed te weten dus dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan. In het vorige uur praatte ik onder andere met de samensteller... van het boek De Bijbel Cultureel, Marcel Barnard. Een meer dan vuistdik boek is dat met liedjes, films, schilderijen... boeken, musicals, nou, noem maar op. Allemaal op de een of andere manier geïnspireerd door de Bijbel. En ik ben net dus zo benieuwd van welk Bijbels geïnspireerd kunstwerk... u onder de indruk bent. Was dat bijvoorbeeld de musical Jesus Christ Superstar... of was het toch eerder het beroemde Imagine van John Lennon? Was het die beroemde Poolse filmreeks Decaloog, geïnspireerd door De Tien Geboden? Of was het toch eerder het boek De Ontdekking van de Hemel van Harry Mullish? U kunt bellen met 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer, 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncf.nl en twitteren, dat kan ook met hashtag Kazaluna. Nou, ook de muziek is bijbels geïnspireerd, want... Alle nummers die ik vanavond draai hebben ook hun plek gevonden in dat boek De Bijbel Cultureel. En popzangeres die, die veel aandacht krijgt in het boek, is Madonna. Ik lees even voor. Um, in de eerste plaats moet Madonna het hebben van de beelden in haar clips. Zo God, de provocerende werking van Like a Virgin, een van de eerste hits van Madonna, niet de openlijke hunkering naar seks. Nee, schokkend was de manier waarop Madonna als nadrukkelijke moderne incarnatie van de heilige maagd, de kuisheid tartte. De kuisheid die de hele christelijke geschiedenis door aan de moedermaagd was voorbehouden. Wat heeft Madonna nou gedaan, volgens de schrijvers van het boek. Zij heeft het beeld geontmythologiseerd, ja, ja, uh, zo zou je dat kunnen zeggen. Zij heeft het ontheiligd in de hoop dat de oude, beladen... en voor veel vrouwen onderdrukkend werkende stereotypen zou worden opgeheven. Dat was het, het, het, het streven van Madonna, schrijven de schrijvers van de Babel Cultureel... toen zij like... Uh, uh, een virgin opnam en zo ook verwerkt tot een videoclip. Dit is Madonna. Like a Virgin van Madonna, was dat? Ja, Ik ga het graag met u over hebben uh, in het komende uur... over, over bijbels geïnspireerde kunstwerken. Uh, kunstwerken waarvan u onder de indruk bent. Dat het kan een musical zijn geweest, of een popsong, of een film, of een boek. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar kazaluna.ncf.nl. En twitteren, dat kan ook. Hashtag Kazaluna. Vincent van Haren, goedenacht. Goedenacht, Vincent, is er een bepaald uh, uh, kunstwerk dat door de Bijbel geïnspireerd is... dat op jou veel indruk heeft gemaakt? Uh, ja, maar daarbij moet ik uh, zeggen dat ik dan de zoon ben van iemand die dat gemaakt heeft. Ja. En uh, dat, dat is de... de, de ja, uh, ik ben van Haren, maar goed, de beeldhouwer van Haren mm -hmm. in... Uh, in, in, in, in, in, in uh, Breda, of buiten, net buiten Breda heb je een sanatorium, de Klokkenberg. Ja. En uh, daar heeft mijn vader in de begin jaren 50 een, een, een heel groot relief gemaakt. Dat is, nou ja, poeh, ik weet het niet, maar 20, uh, 30, 40, vierkante meter groot. En uh, hij werkt heel veel samen met de architect uh, uh, Van moorsel mm -hmm. En dat is een groot christusfiguur met een hele hoop toestanden eromheen. Ja. Uh, stralen, uh, beesten, toestanden. En uh, nou ja, goed, ik kom uit een katholiek nest. Hij ja. is een hele gelovige nog steeds, want hij leeft nog steeds. Hij is nu 94. Zo. Uh, katholieke beeldhouwer. Ja. Um, maar mijn vrouw is dus helemaal niet gelovig. En een paar jaar geleden en mijn vader begon toen al een beetje, ja, het korte termijngeheugen dat begon hem in de steek te laten. Maar toen zeiden we: kom op, pa, we gaan een keer naar de Klokkenberg. En hoe was dat, om dat relief uh, weer terug te zien met jouw vader erbij, met de maker erbij? Nou, dat was eh, ja emotioneel, mm -hmm. want mijn vader was toen al een beetje, uh, laat ik zeggen, het spoor bijste. En, en, en, en, en we kwamen daar en, en we werden als een soort vorst ontvangen door de hele receptie en toestand van, van het sanatorium. Maar vervolgens ging hij vertellen. Hij ging vertellen over het zonnelied. Wat is dat, het zonnelied? Ja, dat, is, dat wist ik ook niet allemaal hoe dat zit. Maar dat is gewoon een heel christelijk gebeuren... En over alles wat er in dat trilje zat, hè, dus dat, dat is echt enorm groot, dat heeft betekenis. En mijn vrouw, die dus uh, helemaal niks uh, gelovigs heeft, die was helemaal verbaasd en, en het was zo prachtig. En, en ja, vervolgens, dat is in de jaren 50 uh, allemaal gehakt in die tijd. Toen het sanatorium al net geopend was, stonden uh, mijn vader en mijn oom dat, daar maanden en maanden en jaren te hakken. Mm -hmm. Met herrie en troep, maar dat werd door iedereen geaccepteerd. Maar dat is een soort christelijke kunst. En dat doet me denken aan een verhaal... Dat, een niet-religieuze kunstenaar, een beeldhouder... zeker al dertig jaar geleden dat ik een keer een interview las... en dat was volgens mij een jongen uit de Achterhoek ergens... en die zegt, nou, ik heb een aantal opdrachten en zo... maar als ik een opdracht voor religieuze kunst krijg... dat zijn de mooiste opdrachten. En dat vind ik nou even... Want ik weet niet, want het dubbele interview met uh, in het eerste uur, dus ik weet niet precies wie wat gezegd heeft, maar over die kunst enzovoorts. Ja. Uh, dat is zo diep graaf. Kijk, ik ben zelf dus uit een katholiek nest, ik, ja. uh, maar ik heb nooit geloofd. Maar ik snap wel de spiritualiteit van kunst. En die, die zie je ook terug, die spiritualiteit in dat project dat je vader gemaakt heeft? Ja. Maar ook in, in, in andere, maar dus ook in, in, in kunst... die niet religieuze kunstenaars gemaakt hebben over kunst. He? Mm -hmm. dus, uh, je zegt, je hoeft niet religieus te zijn... om religieus geïnspireerde kunst te kunnen maken. Precies. Mm -hmm. En dat, dat is het, het meest uitdagende. En dat vind ik nou een beetje jammer in uh, wat... wat Prijswinnaars van, van, van de Theologie, uh, Dag of Avond. Ja, de Nacht zelf, de Nacht Dat van de Theologie. Dat de dualiteit er niet uitkomt. Hoe bedoel je? Nou, het Laat ik zeggen, wat een beetje naar voren komt, vond ik een beetje platvloers. Dat ging het ging weer over uh, dat slachten, weet je wel, of de rituele slachten. Enzo. Nee, maar die nacht van de theologie ging ook heel erg over het maatschappelijk debat... en dat de theoloog daarin minder gehoord werd. Dat was het thema van die nacht, dus vandaar dat we het daarover gehad hebben. Uh, een van de prijswinnaars, uh, Marcel Barnard, heeft dat boek geschreven. De Bijbel cultureel, vol met uh, uh, religieus geïnspireerde kunst. En nou ja, jij kunt je dus voorstellen dat, dat, dat veel kunst uh, inderdaad religieus geïnspireerd is. En jij kunt dat ook zien, zeg je? Ja, ja. absoluut. Ja, dus ook in dat uh, mozaïek van je vader, dat relief van je vader. Ga je er nog vaak naartoe uh, om even, even te kijken? Zeker nu je vader zo duidelijk heeft verteld uh, wat, wat zijn inspiratiebronnen zijn? Nou... Amsterdammers. Dus Breda ligt honderden kilometer ja, verderop. Ja, je komt er niet al te vaak. nu zou meenemen, kijk, hij is nu niet meer in staat om daar naartoe te gaan. Nee. He, maar, laat ik zeggen, het verhaal erachter, dat heeft op. Nou ja, ik geef mijn vrouw als voorbeeld. Dus, he, dat maakt dan zo ongelooflijk veel indruk op iemand. Ja. He, dus op een ongelovige. En, en dat is natuurlijk de geweldige kracht van, van, van, van ja, de, de, de spirituele kunst. Hè? Ik bedoel, mijn vader zelf altijd van... Ja, ik ben uh, 500 jaar te laat uh, geboren. Hm. Ik had in de tijd van, van, van de Franse kathedrale willen hakken en, en, en, en doen. Maar hij heeft toch en, iets moois achtergelaten. En, en, maar dat is natuurlijk de essentie. Ik bedoel, ik ben niet gelovig. maar. Nee, dat zei je, ja. Ik, bedoel, ik kom daar drie keer in de week, vier keer in de week en, en, en dan... Dan bidden we s'avonds als hij voor het slapen gaat. Bij je vader. Heet, ja, ja, naar huis. En dan kun je natuurlijk als niet uh, gelovige... daar toch in die religioositeit in meegaan. Ja, ja heel helder. En, en, en, maar dan vind ik het jammer toch dat een van die mensen... Ik weet niet wie het zei. Vanavond zei ja van ja, wat zit er nou... nou ik zeg maar even plat, wat zit er nou te zeggen... of de religieuze... Of, of, of, of het halal of slachten. Of, of, of, ja, maar dat had ik al uitgelegd. Vind daar ging het gesprek over, over het maatschappelijk debat. En niet zozeer over kunst. Uh, uh, een van de prijswinnaars heeft een uh, cultureel geïnspireerd boek gemaakt. Dus toen ging het over kunst, daarvoor ging het over het maatschappelijk debat. Dus dat had niet zo heel veel met elkaar te maken. Ja, maar het werd vanavond wel genoemd. Ja, absoluut. Het is genoemd. Maar, maar in een we, andere, dan andere dan context. Even toch mee oppassen met dat soort opmerkingen. Want, kijk, Vincent, uh... ik wil je even onderbreken. Want ik, ik wil niet zozeer uh, het gesprek evalueren... wat we in het vorige uur gehad hebben. Ik was benieuwd naar jouw uh, uh, uh, religieus geïnspireerde kunst. Je hebt me een geweldig mooi voorbeeld uh, uh, daarvan genoemd. En ik, ik was nog uh, benieuwd naar één, één uh, ding, Vincent. Stel, uh, luisteraars willen dat ik dat relief van je vader bekijken. Waar moet ze dan ook weer precies zijn? Uh, de Klokkenberg. In het sanatorium De Klokkenberg in Breda. Nou, het uh, uh, relief gemaakt door de vader van Vincent van Haren. Vincent, dank je wel. En een goede dag nog. Dag. Dag. Ja, er wordt ook druk getwitterd over religieus geïnspireerde kunst. Kijk krijg een tweet van uh, Ivo, Ivo de Jong. Hij zegt, voor mij is een uh, film een religieus geïnspireerde film... die indruk heeft gemaakt, die ik verpletterend vond. Son of Man van Dennis Potter uit uh, hij dacht 1970. U kunt ook twitteren, hashtag Casaluna. U kunt mailen naar casaluna.ncf.nl. En bellen, dat kan met 0800-1121. Winnie Fred Hagen, goeienacht. Ja, goeienacht. Heb je ook een voorbeeld van uh, uh, kunst die door de Bijbel geïnspireerd is die indruk op jou gemaakt heeft? Nou, het is niet helemaal eerlijk van me hoor dat ik bel. Oh, maar, <laughs> dan, vertel. Nou, het gaat om een boek van mijn moeder. Oh ja, we hadden net een relief van iemands vader en nu een ja, boek van je moeder. Ja, leuk. Ja, En uh, zij heeft dus een boek geschreven en dat uh, heet Het Elfde Gebod. En omdat dat op de Bijbel slaat, daarom bel ik eigenlijk. Mm -hmm. En wat voor boek is dat? Hoe heet je moeder? Even om Peter te beginnen. Jaspers. Petra Jaspers? Peter. Peter. Peter? Ja, ik kan er niks aan noemen. Je, je moeder heet Peter, dat kan natuurlijk. Ja, ja. Peter Jaspers, en het boek heet het Elfde Gebod. En waar gaat ja. het boek over? Nou, de ondertitel is dus... Gij zult niet anders zijn dan alle anderen. Mm -hmm. Dat is het Elfde Gebod. En zij heeft dat gebod uh, ingevoerd? Dacht. Mm -hmm. ja. En ja, wat, komt... wat wil ze daarmee zeggen? Daarmee wilde ze zeggen dat je niet, als iemand een beetje anders is dan jij... dat je die niet uh, weg moet zetten. En waarom stelde ze dat gebod op dezelfde lijn als de tien geboden? Omdat, het een gebod, omdat zij het als een gebod wilde invoeren, als het ware. Ze mm -hmm. mm -hmm. dus vond het even belangrijk als de andere geboden. Ja. Uh, dat, dat gebod dat ze beschrijft, hè? Dat, ja. dat boek Het Elfde Gebod... Uh, uh, refereert ze dan ook nog aan, aan de tien andere geboden, of aan de oorsprong van die tien geboden? Ja, in zekere zin wel, ja. Soms hebben het over eerst uw vader en uw moeder, ik noem maar een paar dingen hè. Mm -hmm. En dit geval is dus van wees een beetje aardig voor je medemensen. Ja, en dat was het. Zet ze niet buiten. Nou ja, en het, het ging dus voornamelijk over uh, accepteer homoseksualiteit een beetje. Oh, en wa waarom was dat de aanleiding voor haar om dat, dat boek te schrijven? Nou, kijk, het is in het pakweg uh, 63 of zo geschreven. Ja, ja, ja. Dus toen was het nog niet zo geweldig geaccepteerd allemaal. Nee. Ze had bovendien veel vrienden, die uh, niet allemaal natuurlijk... maar sommigen hadden echt heel veel last ervan, ja. qua omgeving. En daardoor is geïnspireerd geraakt en heeft dat 11 kapot bedacht. Het boek Het Elfde Gebod van Peter Jaspers, de ja. moeder van Winifred Hagen. Ja. Winifred, dankjewel. je wel. Oké, dag. nog. Dag. Ja, dan gaan we naar muziek van The Who, van de Engelse popgroep The Who. Zij maakte in 1969 een hele rockopera, Tommy heet die. En ja, in Tommy wemelt het van verwijzingen naar het Nieuwe Testament. Zo ook in dit lied, See Me, Feel Me. Ik Dat was de Who See Me Feel Me uit de rock opera Tommy. Kunstwerken die bijbels geïnspireerd zijn. Dat kan een schilderij zijn of een film of een liedje of een boek of een musical. Daar ben ik benieuwd naar. Kunstwerken die bijbels geïnspireerd zijn en die u ook weer geïnspireerd hebben. U kunt bellen naar ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar ncv.nl. En u kunt ook twitteren natuurlijk. En dat kan dan met hashtag Kazaluna. Zo krijg ik een tweet van Elien binnen en... Um, zij zegt, is een drankje drinken in een café iets van kunst? Ik heb eens een drankje gedronken in een café, het Elfde Gebod in Tilburg. En net hadden we Winifred over dat boekje over het Elfde Gebod... dat hij moederen geschreven had. Aan de telefoon, eens even kijken. Maarten, dag Maarten, goeienacht. Hallo, goedenavond. Dag Maarten, uh, aan welk kunstwerk denk jij... Uh, ja, ik, ik weet niet meer zeker, daarom bel ik ook even, of de luisteraars, de luisteraars mee kunnen helpen. Ik dacht dat het van Anselm Kiefer was. Ja. En het is uh, een, een, uh, een schilderij van Paus Piers de Zoveelste, dacht ik. Want Kiefer is een schilder, hè? Even voor alle duidelijkheid. De Anselm Kiefer is ja. de naam van de schilder, ja. ja. En uh, dan zie je een, een paus in een, in een soort kabinet uh, zitten... Ja. Een soort, soort pausmobielachtig ding, helemaal doorzichtig. En je ziet alleen wel lijnen van een rechthoek waar die paus is. En zijn hoofd loopt helemaal leeg met een soort licht of zo. Mm -hmm. En dat is, dat is een heel indruk... Het is een heel donker schilderij. Alleen dat springt er dan uit. En het is, het is een ontzettend... Uh... Ik vond het een heel indrukwekkend schilderij. En ik weet ook niet, niet zo goed of... Ja, Kiefer, ik weet niet of die... Uh, anti of niet gelovig was. Maar het is, het is een heel krachtig symbool. van paus die ja. dan van... Ja, of licht krijgt, of licht uitstraalt, of, of, maar in een hele donkere omgeving. Hoe, hoe interpreteer jij dat schilderij? Uh, ik denk, ik, ik, ik zie het als, als uh, uh, in een donkere wereld uh, iemand die licht uitstraalt... maar dan niet vanuit uh, het geloof van, van waar het paus dan de hoofd van is... maar meer de, de breed geziene... Uh, gedachtegang van het christendom. Mm -hmm. dus, dus het is meer het, het, het, het, het licht van het christendom. Niet zozeer het licht dat de paus uitstraalt... maar het licht van het christendom dat, dat hij uitstraalt. Ja, en, maar misschien nog niet, niet, niet eens zozeer in het christendom... maar meer van uh, algehele menselijke, hum, humane ja, uh, wijsheden. Mm -hmm. <laughs> en daar is dat licht dan het symbool voor. Ja, en ja. ik vond het wel mooi, want dat kwam ook heel dreigend over. En dat vind ik van kerk dan wel weer met wetten en dogma's. En dat vind ik dan weer juist helemaal niet uh, oké. Okay. Ja. En dat, dat vond ik een heel sterk beeld daarin. Wanneer heb je dat schilderij voor het eerst gezien, als ik vragen mag, Maarten? Oeh, dat is al wel twintig uh, jaar geleden, denk ik. Ja. In een museum? Of, of op welke manier ben je daarmee ja. in aanraking uh, gekomen? Nou, ik heb het eerst een keer gezien in een, uh, in een brochure of in een boek. En, en later heb ik het zelf een keer gezien. Ik weet niet eens meer waar. Ik dacht, naar nou, Rotterdam. Maar... Nou, maar een beeld heeft veel indruk op je gemaakt uh, Ja, ja het beeld van die uitstralende paus. Of het inderdaad Anselm Kiefer is. En ik dacht dat het paus Pius, nou ja, goed, de zoveelste was. Er zijn er natuurlijk ook nogal wat. Ja, mensen. ja, ja. Maar als iemand weet dat, uh, dat dat kiefer was... of dat iemand anders zegt van nee, wacht even, dat is dat schilderij. Je ziet echt een, een, een rechthoek, een soort ja, glazen rechthoek... donkere donker achtergrond en een kop verduidelijk met zo'n... Zo noem je dat een meter? Nee? Ja, ja. Dat is, een, wel. Ja. Er is toch geen meter van een paus? Ja, nee? ik weet niet hoe dat bij een paus hebt, moet je eerlijk zeggen. Uh, Bischop heeft een meter, een paus. Maar heeft een, heeft een, heeft... een paus dan ook geen meter? Dat, dat weet ik niet. Mogen mensen ook over bellen of uh, twitteren als ze willen? <lacht> ja, dat is een ja, goede vraag. Top, ja, dat, ja. ja. Ja, geen idee. Maar jij, maar jij zou eigenlijk we, willen weten... dus is dat inderdaad een, een schilderij van Anselm Kiefer? Ja. Nou, mensen kunnen ook daarover bellen. 0800 ze kunnen twitteren. Uh, dan kan dat via hashtag Kazaruna En mailen, dat mag ook. Kaasaruna.nl ja. Nou, als er antwoord komt, Maarten, voor twee uur... Ik ben in het service salon vanavond. Nee, als er antwoord komt, Maarten, dan laat ik je dat zeker weten. <lacht> Okido, bedankt. Ja? Oké, okay, dag ja. Maarten. Goeienacht dag. nog. Dag. Jan Kootstra, goeienacht. Goeiedag. Ja, ik uh, wou eens het hebben over uh, de Bijbel en de film. Vertel. Ja, dan gaan we eens terug naar Pasolini, de Italiaanse regisseur Pasolini... en zijn film Theorema. Vertel eens over die film, want ik ken hem niet. Die kent u niet? Nee, die ken ik, het spijt. me. Nou, dan kunt u zich zondagmorgen, bij wijze van spreken, een preek besparen. Dan vertoont hij die film maar eens in de kerk. Dat is een preekvaardig. Mm -hmm. wat, wat voor film is het? Welk verhaal dat vertelt hij? Het gaat de film? dus over het volgende. Dat, uh, zo heb ik hem tenminste begrepen, dat is geweldig. Mm -hmm. Dat is een parabel en dat gaat dan als volgt. Het, uh, er wordt er een Italiaanse. Familie van een groot industrieel geïntroduceerd bij het begin bij de beginshots en uh, die familie bestaat uit vader, moeder, zoon en dochter en een huishoudster. en uh, dan krijgen ze bericht dat er een uh, gast een gast komt logeren ja. en die film heeft haast geen dialoog die bestaat uit hele mooie scherpe beelden. Ja. Bijna enkel uit beeld. Dan wordt er een brief bezorgd... en daaruit maak je op dat er een gast komt te Een geheimzinnige gast. Die gast die komt op zekere dag. En dan gebeurt het ineens. Die gast die heeft zo'n overweldigende... Zo'n overweldigende uh, goedheid. Mm -hmm, mm -hmm. En alles wat je maar bedenken kunt brengt die in, in dat gezin. En dat gezin is niet in staat... om dat te absorberen. En raakt helemaal... uit hun doen. Ja. En dan... gebeurt het... de vader... raakt... ziek. Ja. Raakt de bed. De gast... die komt aan het bed zitten... en gaat hem voorlezen. En... En als troost neemt hij zijn voeten en legt hem op zijn nek. Als steun en toeverlaat. De huishoudster raakt gefascineerd door de gast. En die gaat hem aanbidden. En dat wijst hij af. De zoon, maar die uh, huishoudster die raakt helemaal in de war yeah. en besluit terug te keren naar haar dorp in Zuid-Italië op Sicilië en uh, daar verricht ze wonderen en mensen die gaan haar verheerlijken yeah. en gaan haar beschouwen als een soort heilige. Maar Jan het is dus eigenlijk een film die, die... Op een hele uh, eigenzinnige manier uh, uh, een verhaal vertelt dat uh, uh, direct uh, uh, verbinding heeft met, met de komst van Jezus op aarde. Ja, en dan de vader. De vader die is ook helemaal zijn stuur kwijt. Ja. En gaat naakt de woestijn in. De zoon ontdekt door de aanwezigheid van die gast zijn eigen homoseksualiteit, en de dokter verstijft en die sterft. Jan, en... waar, waarom heeft die film, uh, uh, uh, als ik even mag onderbreken, waarom nou, heb heeft die film zo'n indruk op, op gemaakt, je gemaakt? Dat, hoe goed Jezus Christus het ook bedoelt, bij zijn thuiskomst op aarde, bij zijn wederkomst op aarde, ja. uh, wij zijn niet in staat om dat te absorberen. Dat is de en, boodschap die Pasolini wilde meegeven, denk jij? Wij worden... Ik ben er helemaal niet gelukkig van. Dat is de boodschap die Pasolini meegeeft. Begrijpt enigszins... Wat je bedoelt, ja, zeker. Dus jij zegt, dit is eigenlijk een soort, soort, soort uh, uh, uh, ja, vooruitwijzing. Ja, ik heb het heel gebrekkig verwoord. Nee, nee, nee, ik begrijp het niet Maar uh, als u die film ziet, dan zou het u duidelijk worden. We zouden niet gelukkig worden van een wederkomst van Jezus nee, op aarde. nee. Dat heeft Pasolini Wij zijn in die film. Er bestaan tegen zoveel goedheid tijd, dus zoveel, uh, zoveel uh, mensenliefde. Theorema van Pasolini. Theorema van Pasolini. Een film die een preek kan vervangen, zoals jij uh, zegt, Jean ja. Kootstra. Ja. Dank je wel voor je reactie. Oké. Okay. En een goede nacht nog. Succes. Dank je wel. Dag, dag. En dan ga ik naar een mailtje dat binnenkwam op uh, Kazaluna uit van Ellie, Ellie Theeuwen. Uh, de naam Eva uit het scheppingsverhaal heeft me altijd geïnspireerd, schrijft Ellie. Ooit uh, heb ik erover nagedacht dat AV de letters zijn van Eva, maar dan in omgekeerde volgorde. AV Eva is natuurlijk gegroet Eva, maar Eva AV is Eva gegroet. Prachtige woorden. Prachtig ook omdat de woorden jaren met mij meegetrokken zijn. Ik heb ze in mijn wandelstok, in mijn pelgrimstok eigenlijk gesneden... schrijft Ellie Thewen. En Eva ik krijgt ook een apart hoofdstuk in dat bekroonde boek... De Bijbel Cultureel over de Bijbel in de kunsten van de 20e eeuw. En allerlei uh, uh, soorten van kunstwerken worden daarin uh, beschreven. Een uh, uh, opera bijvoorbeeld... of een uh, schilderij van uh, Gustave Klimt. Maar ook een uh, liedje van Spinvis... En het boek schrijft hierover in dit cryptische liedje. Kindje van God verwijst Spinvis, Erik de Jong, naar Eva. Maar wat hij er precies mee bedoelt, dat is voor de luisteraar de vraag. En voor de zanger zelf misschien ook wel. Dit is Kindje van God van Spinvis. Oké. Okay. Neem bijvoorbeeld nou Peter... Die zou je niet willen zijn. Of Eva. Eva is beter. Je woonde hier eens op het plein. Ze deed een poging tot bidden. Heel oprecht, zonder meer. Zo echt zo, op haar knieën. Het zag er reuze goed uit. Was goed geprobeerd. Wat kunnen we zeggen over Eva? Ze werd gekust door het nood. Ze kreeg een vriend voor het leven. En een kindje van God. Kwam de geest uit de fles. Ze kreeg een vriend voor het leven. Dat was goed en ze trok bij hem in rond de kerst. Hij was, vond ik, niet zo aardig. Hij was ook niet zo vaak thuis. Hij had veel kennis van zinnen. Ik ben er nog één keer geweest. Kastenhuis. Wat kunnen we zeggen over even? Ze werd gekust door het lawaai. Ze kreeg een vriend voor het leven. Rot van Spinvis, Erik de Jong. En Erik was zelfs zo vriendelijk om ons het bestandje van dit liedje even te sturen eerder vandaag. Dankjewel, Erik. Kunst geïnspireerd door de Bijbel. Um, een film, een musical, een uh, liedje, een, een, een uh, schilderij, een beeldhouwwerk, noem maar op kunst, geïnspireerd door de Bijbel, kunst waardoor u dan ook weer geïnspireerd bent. Daar ben ik benieuwd naar uh, vannacht. Het is de nacht van de theologie. immers ook in uh, Casa Luna. U kunt bellen 0800-1121. Uh, u kunt mailen naar casaluna.ncf.nl en twitteren. Dat kan ook met hashtag Casaluna. En ik speel weer even service salon. Er werd even uh, uh, gesproken door mij en een van uh, de eerdere bellers over hoe dan toch de, uh, het hoofddeksel van de paus uh, heet. Wij dachten de mijter. Nou, we hebben het deels goed, het heet De meiter van Mitra, dat weten we. Nu nog vragen, de vraag over het, over het schilderij van, van die paus, de lichtgevende paus. Of dat inderdaad een schilderij was van Anselm Kiever. Als u dat weet, ook dan kunt u bellen, twitteren of mailen. Aan de telefoon heb ik eens even kijken. Goedenavond. met wie heb ik het genoeg? Mevrouw Muller? Met Carla Muller uit Amstelveen. Dag mevrouw Muller, Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Muller, um, kunst, religieus geïnspireerde kunst... die u weer geïnspireerd heeft. Waar vindt u die of waar heeft u die gevonden? Nou ja, uh, ik kan niet letterlijk zeggen meteen... hoe ik geïnspireerd word daardoor. Maar ik wil toch graag... Uh, uh, ik, ik doe graag een poging om mensen te interesseren... om naar een tentoonstelling te gaan. Ja. Die op dit ogenblik in de Sint-Nicolaaskerk... Uh, in Amsterdam uh, uh, plaatsvindt. in het kader van een uh, festival muziek en beeldende kunst. En wat voor tentoonstelling is dat? Dat is in Amsterdam tegenover het Centraal Station. En dat ja. is. Um, de, de tentoonstelling die is van Willem Klaassen. Ja. En uh, dat is een be, um, beeldend kunstenaar. En hij, heeft, uh, ja, hij is. Uh, een intens gelovig iemand en hij heeft echt zijn inspiratie daar vandaan. Um, maar het was een, het is, ja, ik heb zelf een heel bijzondere avond uh, zaterdagavond meegemaakt, omdat het um, uh, uh, er was ook een grote videoprojectie ja. van zijn werk, um, waarbij ook een, um, een muziekensemble speelde. Ja. En um, ja, dat was heel erg bijzonder. En zijn werk vind ik ook. Bijzonder omdat het heel erg kleurrijk is. Kunt u het eens een beetje omschrijven? Het is kleurrijk, zegt u. De kunstenaar is geïnspireerd door het geloof. Maar op welke ja. manier zie je dat terug? Sorry? Op welke manier zie je dat terug in zijn werk? Nou, sowieso de onderwerpen. Bijvoorbeeld, uh, er is, uh, over het leven van Jezus heeft hij een heel groot schilderij gemaakt... van de verschillende gebeurtenissen in zijn leven. En dat heeft hij een heel groot schilderij uh, ge, uh, gedaan. En, maar ook bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet precies de achtergrond, maar brandende braamstruik, dat is ook één. Ja. En Jezus aan het kruisen, zijn verschillende... Ja, eigenlijk allemaal zijn ze al door de titel, maar die is, dat is ook herkenbaar in zijn werk. Ja. Maar dan vervolgens is het best wel heel speciaal. Dat en wat werd. maakt het dan zo speciaal? Want die beelden die heb ik wel voor me. Maar wat, ja. wat maakt de manier waarop hij die beelden dan uh, uh, uitbeeld zo bijzonder? Ja. Nou, het is heel erg kleurrijk om te beginnen. Dat zei u, ja. En um, ja, je, je ziet zoveel uh, laagjes en het is, uh, ja, de kleurrijkheid maakt het ook heel levendig in feite. Ja. Dat is het eerste. Um, ten tweede is het zo dat um, de, de, het is heel uitdrukkingsvol. Dus hij heeft vaak gezichten... En speciale handen. Ik vind hem zelf uh, uh, ook wat weg hebben van El Greco. Ik weet niet of je dat iets zegt. Ja, ja. Um, en van de iconen bijvoorbeeld. Hè? Dus de, de, de, Daar zie je die gezichten uh, een beetje terug, maar wel op een hele eigen manier. Mm -hmm. En um, ja, het is heel uitdrukkingsvol uh, hoe hij dat gedaan heeft. De, uh, het lijden, de smart. Um, de verbazing, het ontzag... dat zijn allemaal uitdrukkingen die je gewoon echt terugziet. En mevrouw Muller, u, u was zaterdag dan getuige van een optreden... daar uh, op die tentoonstelling van een muziekensemble. Uh, op welke manier uh, verhevigde dat ensemble... Uh, als het ware de ervaring om naar de kunst te kijken? Um, nou, je kwam. Uh, uh, ik moet er ook nog eens bij zeggen... dat het in de sint Nicolaaskerk is. Dat zei u, ja. Daar nooit geweest. Ja. Uh, dat is een, uh, ik, ik geloof eind 19e eeuw uh, heb ik begrepen dat de kerk is. Die dus ook heel erg uh, ook veel um, schilderingen heeft. Um, dus die kerk zelf is heel um, bezienswaardig om te beginnen. Ja. En een bepaalde sfeer. Uh, de muziek maakte dat er een, uh, ook een, um, ja je aandacht werd daardoor gedragen. En het was, er was een, een grote videoprojectie. En, um, en wat voor soort muziek speelde het ensemble? Dit was Franse barok en Frans het barok. was um, um, eigenlijk het waren invallers, want er was iets van uh, Henry Purcell was gepland. Mm -hmm. En um, ja, op het laatste moment kon het toch doorgaan gelukkig, omdat het andere ensemble door familieomstandigheden niet kon. Maar het blijkt dat uh, uh, maandag, Tweede Pinksterdag, schijnt het helemaal heel erg uniek te zijn geweest. Ik was helaas toen ziek, uh, maar toen was muziek van Messiaan en dat scheen heel erg bijzonder samen te gaan met de videoprojectie. Ja. Dat was nu wat minder, heb ik gehoord, van de mensen die dat dus alle twee hebben gezien. Maar, maar dit maakte op u uh, toch een uh, behoorlijke indruk. Ja, en, ja. En, maar met name eigenlijk ook de videoprojectie... die heel veel nog uh, extra bijdroeg aan zijn werk. Mm -hmm. Van de schilderijen die daar ook hingen. Omdat je zag namelijk... Um, dat was een hele mooie videoprojectie waarin beelden in elkaar overgingen. Maar het was ook zo dat um, je zag... De, ...de diepte van de schilderijen... ...je zag de details van de ja. schilderijen... ...en dan weer vergroot en dan weer verkleind... ...dus je zag... ...er was zoveel zo kleur gebruikt... Ik vond het geweldig. Ja, ik hoor het. Nog één keer de naam van de kunstenaar van wie werk te zien is in de sint nicolaaskerk in Amsterdam. Mevrouw Dat is Willem Klaassen. Willem Klaassen. En uh, de Sint-Nicolaaskerk ligt tegenover het ja. uh, Centraal Station op de Prins Hendrikade. Ik heb even de volgende erbij ja, genomen. Ja, ja. Uh, op nummer 73. En tot wanneer is de tentoonstelling heb... nog te ik zien? Ik heb nog de openingstijd ook. De, de, de tentoonstelling is tot en met, even kijken, 26 juni. ja. Om um, het oh, opschieten, dus ja. Dus dat is nog een paar dagen. Ja. En um, de openingstijden zijn maandag en zaterdag van 12 uur tot 15 uur. Ja. Dus van 12 tot 3. Ja. En dinsdag tot vrijdag is het van 11 tot 4. Nou, dan weten we dat. De uh, werken van aan... Willem Klaas te zien in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam... tegenover ja. het Centraal Station. Aanbevolen door mevrouw Muller. Dank u wel, mevrouw Muller. Graag gedaan. Goeiedag nog. Dag. Nog een goed go programma. Ja hoor, leuk dank u wel. Leuk onderwerp. Nou, fijn om te horen. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Dag. Darius, goeienacht. Uh, goeienacht, hallo. Dag Darius. Uh, op welke dag. manier laat jij je inspireren door, door godsdienstige uh, geïnspireerde kunstwerken? Nou, ik ben zelf kunstenaar. Ja. En ik denk dat er geen enkele kunstenaar is die kan ontsnappen aan invloed van... Bijbel of uh, kunstwerken gerelateerd aan Bijbel. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, Zeker niet als je, als je hier opgroeit in het Westen? Uh, nee, nee, nee, nee. Ik ben uh, eigenlijk opgroeid. Uh, van oorsprong ben ik Iran, ja. Iranier. Ja. Maar uh, opgroeid in Kurdistan en Turkije. Ja. Maar wel uh, opgeleid uh, in de westerse traditie. Mhm. Mm Min of meer bestes, uh, westerse traditie van Bauhaus. Ja. Uh, in Istanbul was het een academie. Dus daar heb ik uh, opleiding afgerond en daarna tweede fase masterclass. Ja. En daarna ben ik deze kant opgekomen. Maar, maar ik uh, kan uh, me voorstellen, als je opgeleid wordt in Istanbul, dat die christelijke traditie minder vanzelfsprekend is. Uh, nou nee. Bij de kunstacademie moet je niet zo denken. Mm -hmm. Ik kan, uh, hoe moet ik zeggen, heel veel negatieve dingen zeggen, maar als het om kunst gaat. Het is juist uh, georiënteerd naar Westen. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, wat dat betreft was eigenlijk, uh, nou, bijna geen verschil. En bovendien, die uh, academie was opgericht door de Duitsers ja. als Bauhaus-school. Uh, ja. Dus het was. Bauhaus is een architectuurstroming, uh, hè? Precies, ja, uh, ja. Nou, uh, een van de antwoorden op een van de vragen van die, mijn voorganger. Ik denk dat dat schilderij van Fransus Deken is. Oh, hoe, hoe heet hij? Francis Bacon. Oh ja, Francis Bacon, ja. En jij Eng schilder. De, dat heeft hij, die, die paus in 1908, uh, geloof ik, en, uh, geschilderd. Uh, naar voorbeeld van Valèdez, Diego Valèdez, Spanse uh, schilder. Oké, okay, dus het is niet van Kiefer, denk jij? Denk ik niet, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, nou zeg je zelf, je bent kunstenaar. hè? Want, uh, ik, de... ik ben kunstenaar en zelfs ben ik nu bezig met <laughs> een schilderij van uh, in kruisvorm. Ja. Uh, en dan daarin eigenlijk uh, Laurierkrans van de ene kant ja. en doornenkroon aan de andere kant. Uh, het uh, verwijst naar zo'n glas in lood brandgeschilderd uh, werk. Ja. Uh, dan moet je je voorstellen: het dus is voor zo'n doek van ongeveer twee meters, vierkante. Uh, ongeveer, ja, de 80.000 details moest ik werken. Mm -hmm. Daar ben ik bezig. Ja. Aan de ene kant, dus. Uh, verwees naar de leed, andere kant naar de beloning. En dat ja. is ook, uh, uh, ja, dus ook het leven van Jezus. Ja. Uh, maar het portret is meer e mijn eigen portret. Dus uh, er is een bepaalde, natuurlijk, uh, bij de kunstenaars is een bepaalde, misschien niet, uh, verwijzing is naar het uh, leven van Jezus. Mm -hmm. uh, niet begrepen worden. Ja. Uh, door, door, door de mensen en uh, ja. de maatschappij. En uh, de leed, maar ook tegelijkertijd, uh, ja, religieus gezien, beloning. Hè. Ja, je zegt, dus, kunstenaars voelen zich door dat verhaal uh, um, gesterkt, als het ware. Omdat ze zichzelf erin herkennen? Uh, klopt, ja. Mm -hmm. ja, ja, ja. Vooral, uh, ja. Vooral zoals ik weet, die bevalden uh, nieuwe ideeën of ideologie. Ja. Uh, zoals de Jezus eigenlijk probeerde... Uh, tot stand brengen, dat het niet begrepen is. En uh, kunstenaars hebben ook dat, uh, ja, misschien is het een mythe... maar uh, kunstenaars hebben wel uh, deze gevoel. Ja, en, en is het dat verhaal van Jezus als het dan gaat om uh, de Bijbel als inspiratiebron? Hè? Is dat verhaal van Jezus voor jou dan het meest belangrijke verhaal? Nou, uh, niet het meest belangrijke, maar het is wel belangrijk. Mm -hmm. Wat uh, heb je meer werken uh, gemaakt die daardoor geïnspireerd zijn? Pardon, heb je meer werken gemaakt die daardoor geïnspireerd zijn? Ja, ja zeker. zeker. Ik, heb zelfs ook, uh, uh, ik, ik maak ook beeldhouwwerk. Ik ben hoofdzakelijk schilder. Ja, ja. En ik, ik maak ook brandschilder en glas in noodwerk. Dat is in mm -hmm. Kapelletje, uh, bij Eusebius werk in Arnhem. Oh ja, waar daar staat dat? Ik, uh, daar heb ik dus bijvoorbeeld uh, brandgeschilderd werk van Heiligen gemaakt. Mm -hmm. nou, dus uh, ik ben totaal allerreligieus. alle religieus. Je bent a-religieus, maar je bent uh, uh, uh, uh, als kunstenaar beïnvloed door die religie. Zeker. Nou, uh, in het bijzonder... Kijk, ik, ik ken Bijbel, Oude Testament, Nieuw Testament, ook enigszins van islam. En ik ben eigenlijk van de uh, Iraanse geloof van Zoratisme. Van het Zoratisme, zeg je? I uh, ja, de geloof van Zoroaster. En wat, wat is dat voor geloofstroom? Nou, dat was eerst monotheistische geloof. Mm -hmm. Uh, dat, dat hij dus in eenheid van God geloofde. Ik had net uh, gehoord bijvoorbeeld nam van Mitra. Ja. Mitra was het ook een zonnegod in dat geloof. Oké, okay. en, en die eigen geloofstraditie waarin je dan bent opgegroeid... Uh, speelt die ook een, werk in je rol? E uh, uh, een rol in je werk bedoel ik? Nou, daar heb ik kennis van genomen, maar daar ben ik mee niet opgegroeid. Twee ouders... En de omgeving zijn ook totaal uh, arerelegieus. Mm het -hmm. enige dat ze kennen, God, ja. God hetzelfde het, het eigenlijk. Ja. Maar er is geen moskee of geen mm, uh, kerk of wat dan ook. Nee, nee, het, nee. Is, uh, het is totaal uh, arerelegieus, maar op enigszins gelovig. Ja, ja. En, en je zegt uh, het verhaal, het, het uh, geloofsverhaal, dat, dat is zo inspirerend. Als kunstenaar wil ik daar niet aan voorbij gaan. Nee, dat, dat kan niet, want uh, het belangrijke in christendom is dat het bijvoorbeeld in jodendom uh, afbeeldingen waren verboden. Mm -hmm. Dit verhaal van de gouden balen, Ja, Ja, ja, Precies. Jij zult u nou, geen gesneden beelden maken, hè? Precies. Dus het, uh, Een van de tien Want dat was verboden. In Islam is het totaal verboden. Mhm. Mm uh, nou, in mijn achtergrond niet, maar in Christendom niet. Het komt doordat het eigenlijk uh, uh, Jezus... ene kant wordt het gezin al een God, of mm -hmm. Verloser... maar het was een gedaante van mens. Ja. Yeah. En daardoor uh, is een... Ja, humanisme eigenlijk, in, in Christendom komt het daardoor, vind ik. Ja, ja, ja. En daardoor de mens staat centraal. Alles in gedaante van uh, mens. En daardoor afbeeldingen naar mens... Uh, was het belangrijk. Het was een soort eigenlijk van, uh, nou, kunstenaars waren eigenlijk meestal uh, soort priesters. Ja, ja, ja door de afbeeldingen, dat, dat ze maakt. En kijk naar die schilderijen, bijvoorbeeld, naar, de 16e kapel van Michelangelo. Denk aan de, uh, David van Leonardo. Denk aan, bijvoorbeeld, zoveel mooie schilderijen van, of Batse van uh, Rembrandt. Of uh, talloze miljoenen, uh, afbeeldingen. Die hadden met, met uh, uh, Christendom. Ja, en jij, jij uh, uh, schaart je in die rij van kunstenaars die uh, uh, op die manier uh, verhalen uit dat Christendom hebben afgebeeld. Ik wil nog één ding van je weten, tenslotte, Darius. Uh, je ja? had over dat kapelletje in Arnhem waar gebrandschilderde ramen van jou te zien zijn. Waar vind ik dat kapelletje precies? Dat, dat is naast de Eusebiuskerk, de grote Eusebiuskerk. Okay, Oké, naast de Eusebiuskerk. Ja. Ja. Hartstikke ja. goed. Ja. Ja. Nou, dan weet ik dat te vinden als ik nog eens in Arnhem ben. Ga ik zeggen een keer kijken. Darius, dank je wel voor je verhaal. Oké, okay, bedankt. En bedankt voor Fijne je bijdrage adem. ook. Dag Darius, dag. dag, dag. Ja, en dan is er natuurlijk die musical, hè? Jesus Christ Superstar, het verhaal van Jezus Christus, uh, gegoten in musical vorm. En uit die musical komt dit onvergetelijke liedje van Ivan Allen. I don't know how to love him. I don't know how to love him. I don't know how to love him, Jesus Christ superstar. Laatste bellen van vannacht, Maarten Reinders. Goedenacht, Maarten. Ja, goede, uh, avond. Ja, ja, goedenavond, dat mag ook. Maarten, uh, religieus geïnspireerde kunst. Zijn er voorbeelden die jou uh, erg aan het hart gaan? Ja, en dat, dan kan ik wel heel dichtbij blijven. Want uh, in ons eigen gezin werd kunst gemaakt. Ja. En met name door mijn vader. Mijn vader was... Kunstenaar. Hij was voor een beroep uh, handgraveur in goud en zilver. Handgraveur in goud en zilver, dat klinkt al ja, ja. heel mooi, ja. Ja, de juweliers reden af en aan om uh, hun uh, werk te brengen. Ja. En, uh, maar goed, hij maakte daarnaast uh, kunst in die zin dat hij etsen uh, maakte. Hij maakte uh, pentekeningen, uh, krijttekeningen op zwart papier. En uh -huh. de, dat is vooral hetgeen wat ik me... Het beste herinneren, want dat waren namelijk de kersttekeningen. Hij maakte ja. het in mijn beleving met elke kersttekening. Misschien was het wel helemaal niet zo, maar uh, hij heeft ontzettend veel gemaakt. En uh, dat was dan de Jozef en Maria die een plaats zochten. Of dat waren de engelen. of dat ja. waren de... En dan maakte hij een, een, een tekening van op zwart papier met, met krijt. En is er nou één tekening die je nog het beste bijstaat? Ja, dat is, dat is een hele bijzondere, want... Uh, dat is er een die hij ook in het Engels gemaakt heeft. En dat is... In het Engels gemaakt? Een tekening in het Engels? Ja, want het, daar hoort altijd een tekst bij. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, hij maakte... Uh, bijvoorbeeld Jozef en Breer, die, die was waar op zoek naar een plaats voor de, in de herberg... en die vonden dat niet. En dan schreef hij daarboven geen plaats. Maar in het Engels is dat no room. Hmm. Dus, en ik ben een aantal dagen geleden teruggekeerd uit de Verenigde Staten... waar we ontzettend veel familie hebben. Ja. En daar had hij een tekening gemaakt voor zijn schoonzus en zwager. Ja. En daar had hij de Engelse versie gemaakt... van degene die wij ook kennen in het Nederland. Dat is dan vreemd om die te herkennen, hè? kan ik me voorstellen. Ja. Ja, en ik kende hem al, want ik was er een aantal keer geweest. Oké, okay, dat wist je dat dat er ging. Okay. Ja, dat wist ik. En, en mijn oom uh, is overleden en, en de, het huis moest leeg. En mijn tante is inmiddels verhuisd. En die hadden geen, geen no room meer voor de... No room krijgen. for no room. No room for no room. En dus die... Uh, die nou, die moest ik dan maar krijgen... Nou, dus één uh, ik, ik, van de acht kinderen ben ik. Dus uh, ja, wie ja, ben ik dat ik hem krijg? Maar goed, ik was er nou een aantal keer geweest, dus we hebben hem aan, aan mij toebedacht. Ja. En toen moest ik dat ding natuurlijk meenemen. Dus ja. die heb ik onlangs, een paar dagen geleden, uh, uit de lijst gelicht, opgerold, meegenomen in een koker, in mijn koffer. En die gaat binnenkort weer in Nederland aan mijn muur hangen. Weet je al waar? Dat die voor Amerika gemaakt is. Ja, en weet je al waar, waar No Room komt te hangen? Ja, die komt in mijn kamer te Ja, dat, dat weet ik al helemaal. Ja. Maar, maar het bijzondere eigenlijk voor mij... Uh, wat ik ook wil melden... Is dat mijn broer ook kunst maakt. Ik heb, ja. uh, ik heb een uh, broer die... die uh, allerlei verschillende soorten kunst maakt. Ook etsen ook uh, kopergasselures. Ook allerlei andere zaken. Maar die doet dat vanuit... De interesse in de godsdienst. Terwijl die helemaal niet gelooft. Ja. En dat is onder andere een schilderij... Dat die uh, op een website ook herstaan staan... En dat is het smaragdenkoord. En... Beschrijf dat ten slotte nog heel kort even, Maarten, want het is bijna nou, twee uur. Oké, okay. nou, uh, het, het scharlakenkoord kennen we van Rahab de Hoer. Ja. Uh, uit de Bijbel. Hij heeft een schilderij gemaakt van ons ouderlijk huis, wat helaas afgebroken is. En dat heeft hij zo geschilderd dat het huis alleen nog maar uh, overeind staat... terwijl de rest afgebroken is, terwijl het natuurlijk in werkelijkheid andersom was. Ja, ja. En toen heeft hij dat het smaragdenkoord genoemd. En dat is een prachtig schilderij... Uh, want, uh, ja. Wat ik op dit moment zelf ook in, uh, in huis heb. Uh, wat een beetje uh, wisselt van eigenaar elke keer van broers en zussen. Dus ja, is, uh, het gaat door de hele familie. Mooi, ja. mooi. Ja. Mooi zulke uh, familie die zulke mooie dingen uh, uh, kan maken. Maarten Rijders, dank je wel voor je verhaal. En een goede ja, nacht. graag gedaan. Dag. Ja. ja, wij gaan de luiken sluiten van ons Huis van de Maan. Morgen worden die weer geopend. Want morgen ontvangt Frank Dumouche, verkeersofficier van Justitie, Koos Spee. Hij is onder meer bekend van programma's zoals Blik op de Weg en Wegmisbruikers. En na meer dan 45 jaar gewerkt te hebben, gaat hij volgende week met pensioen. Ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Frank. Dit is de voicemail van Casa Luna.